Een voorspoedige start. Maar nu eerst het NOS-nieuws van 1 uur. Ho, ho. De naadkok Kok met het NOS-journaal. In Indonesië is een Nederlander aangehouden vanwege de dood van een vrouw. Dat melden Indonesische media.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 Het weer in de loop van de nacht regen in het zuidwesten en het koelt af tot een graad of vijf. Morgen is het bewolkt en regenachtig. Het wordt dan 6 tot 10 graden. Op eerste kerstdag wat regen, maar ook zon. En op tweede kerstdag is het lang droog. Pas later op de dag gaat het dan regenen. En het blijft zacht bij een graad of zeven. Dit was het NOS Journaal.